Uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Strekte de arm van Prins Bernhard zich zover uit dat hij rechtstreeks opdracht gaf... Edwin de Rooij van Zuidenwijn en zijn ouders door te lichten en af te tappen. En we praten over de gesprekken die voetbalhooligan Jurie Kiefitz met zijn aardrivalen had en opschreef. En nu eerst het NOS Journaal met Rimmense Ring. Sereen. De Tweede Kamer wil uitleg van minister Kamp over de kans dat aardschokken door gaswinning in Groningen zwaarder kunnen zijn dan gedacht. Partijen reageren hiermee op een bericht dat bevingen over een langere periode krachtiger kunnen worden tot zes op de schaal van Richter. D66 wil bekijken of de gaswinning tijdelijk kan worden teruggeschroefd. GroenLinks vindt dat minister Kamp de Kamer beter had kunnen informeren. En ook regeringspartij PvdA wil uitleg. Coalitiepartner VVD snapt te zorgen.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 heeft bondskanselier Merkel gezegd op een persconferentie... over het principeakkoord dat CDU, CSU en SPD... vannacht sloot over een nieuwe regering. Correspondent Wouter Meijer.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 Van vier naar drie. Dus de vaccinatie op drie maanden die kan vervallen. En dat is eigenlijk mogelijk, zo'n advies. op basis van uh, ja, onderzoek, wat je dus doet. Uh, van hoe snel komt de, de afweer op gang in zo'n klein kindje. Want we praten natuurlijk over kinderen van een paar maanden. Maar... Minister Schippers neemt het advies over. En dan het weer. Bewolkt en lokaal wat motregen. Het is 6 graden in het zuidoosten tot 10 in het noordwesten. Morgen wordt het droog en dan kan af en toe de zon doorbreken. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. Journalist Frits Wester neemt het zo op voor Edwin de Rooij van Zuidenwijn. U hoort zo waarom. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag. De Tweede Kamer debatteert maandag over het Koninklijk Huis. En er komt ook de vraag aan de orde of Prins Bernhard... rechtstreeks opdracht heeft gegeven om Edwin de Roy van Zuidenwijn en zijn familie door te lichten. We bespreken dat zo meteen met Frits Wester. Ajax won gisteravond onverwacht van Barcelona. Veel voetballiefhebbers zeggen goed voor het Nederlandse voetbal... dat Ajax door is in Europa. Hardcore Feyenoord-supporter Juri Kivic is bij ons te gast. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat zeg jij? Ja, ik heb hem afgezet halverwege. <laughs> je hebt hem halverwege uitgezet. Je microfoon doet het geloof ik niet goed. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval dat zei je. Halverwege ja, uitgezet. Ja, klopt. Ja. Verbeter de wereld, begin een bedrijf. Die oproep doet Willemijn Verloop, oud-directeur van Warchild... in een boek over sociaal ondernemen. Het klinkt sympathiek, deze slogan, maar werkt het ook zo. In Rotterdam lag een vrouw tien jaar dood in haar eigen woning. Met ethicus Theo Boer bespreken we de schuldvraag. Moeten we ons met z'n allen schamen dat zoiets mogelijk is? Of kiest iemand misschien zelf wel voor een eenzame dood? En ook al is aangeschoven appelschiller Anthony Fountain. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website, ditistedag.nu. Komende maandag debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het Koninklijk Huis. En daarbij komt ook de zaak Edwin de Roy van Zuiderwijn aan de orde. Jarenlang is de man verguisd, maar inmiddels heeft hij wel twee rechtszaken tegen het Openbaar Ministerie gewonnen. De Groene Amsterdammer meldt vandaag dat de inlichtingendiensten niet alleen de Roy van Zuiderwijn zelf, maar ook zijn moeder en zussen zou hebben bespioneerd. We gaan erover praten met Frits Wester van RTL. Frits, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, hoe heb jij dat uh, artikel in de Groene Amsterdam gelezen? dat nou ja, is eigenlijk weer een bevestiging van uh, wat er steeds vermoed werd. Uh, deze zaak die sleept al dertien jaar. Dat is ook niet voor niks de, dat veel politici daar heel veel vragen over gesteld hebben. Ook maandag weer gaan doen. Uh, destijds aan het premier kok en balken. En, de, ja, en dit sleept maar en het sleept maar. En ja, dit moet een keer duidelijk worden. Wat is hier nu gebeurd? Kijk, in iedere familie uh, maak je wel eens mee... dat er iemand door een huwelijk of een relatie erbij komt... En waarvan je denkt, nou, wat hebben we nu onze fiets hangen? Uh, hoe kan ze die nou kiezen? <laughs> maar dan gaat het hier heel helemaal niet om. Uh, hier gaat het om... Uh, zijn er diensten ingezet... Uh, van overheidswegen... Uh, op instigatie van mensen van het Koninklijk Huis. Prins Bernard wellicht... Uh, tegen iemand en heel bewust iemand op die manier er ook uit proberen te werken. En ja, ook zoveel signalen afgeven. Een beeld schetsen rondom iemand. Uh, alsof hij niet goed snik is. En steeds maar volgen, waardoor iemand natuurlijk ook paranoia wordt. En iedere schroef voor de microfoon aanziet. Dat snap ik ook allemaal wel. En uh, ja, en dat hoort eigenlijk niet in een samenleving als de onze. En dat vinden ook veel politici. En die willen daar nu een keer duidelijkheid over hebben. En daar heeft de man, denk ik, in kwestie ook recht op. Ja, en dan is er nu dus dat nieuws dat niet alleen hijzelf. maar ook zijn moeder uh, en zussen bespioneerd zouden zijn. Vind jij dat aan uh, ja, uh, er staat in dat de naast. Uh, kijk, dat als iemand bij de koninklijke familie uh, toetreedt. dat er even gekeken wordt wie is dat? Wat is een achtergrond? Dat is logisch. Nou, deze familie was bekend ook bij de familie uh, van Oranje. Uh, bij Prins Bernhard. Ja, en blijkbaar wilden ze deze man er gewoon niet bij hebben. En werd er van alles bijgezocht. Uh, Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. heeft prim, uh, Prins Bernhard uh, vlak voor zijn dood ook nog uitvoerig geïnterviewd. En dat is nu trouwens de huidige burgemeester van uh, Hilversen. Ja. En toen zei prins Bernard tegen hem, al dus broertjes... Uh, de Roy van Zuiderwijn, dat is een vijandig projectiel... dat onschadelijk moet worden gemaakt. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk ook de actie op ondernomen. En ook in zijn omgeving. Er zijn tal van voorbeelden van te geven. Die kan Edwin uh, de Roy van Zuiderwijn veel beter geven dan ik zelf. Hm. Maar uh, ook met invallen bij zijn moeder, heb ik begrepen en zo... Allemaal rare dingen en dat geeft toch allemaal iets van hier is iets gebeurd over jaren heen wat eigenlijk niet hoort in onze samenleving. Ja, en is dat ook de reden dat jij, nou het voor hem opneemt is een groot woord, maar toch wel een beetje voor hem in de bres springt? Ja, want uh, ik vind het een hele rare zaak. Ik heb het ook meegemaakt destijds. Uh, ik leerde met hem kennen een keer tijdens een uitzending van Barent en Verdorp toen nog. Het een keer een afspraak in Amsterdam uh, om gewoon ja, zijn verhaal te horen. Gewoon een hele normale afspraak op een terras. En er kwamen meteen twee mannen naast ons zitten. Dat vond ik een beetje vreemd. En Edwin had meteen zoiets van, wat is dit, wat is dit, wat is dit? En ik dacht, nou ja, dat is gewoon toevallig. En ging even van ons naar het toilet? Ging er ook iemand naar het toilet? Nou, dat bleef maar zo. En die mannen zeiden ook niet zoveel tegen elkaar. En op een gegeven moment reed ik daar weg. En er reed een auto achter me aan. gewoon een burgerauto. En toen belde ik iemand die ik goed ken met een beetje een smoesje: van joh, ik ben met iets bezig. Is de politie nu ook al bezig hier? Klopt dat? En die zei tegen mij: Ja, dat is een auto van ons. Toen dacht ik: nou dat is Want die, ja, die persoon dichter... die werkt bij de politie en die kon uh, dat checken? Uh, die kon dat checken, ja. Dus het is gewoon waar dat er meteen. Dus ja, en hoe weten ze dat ik een afspraak met hem heb? Dat kan alleen als je de man afluistert. Ja, of mij. Ja. Precies, een van beide. Of allebei. Ja. Edwin de Horf van is ook aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U woont tegenwoordig in Portugal. Hoe gaat het met u? Uh, nou, na de onthulling van vandaag uh, enerzijds een, een stukje beter... en anderzijds uh, moet ik natuurlijk ook uh, voor mijn familie er zijn... om uh, ook een beetje te troosten. Want uh, dat is toch al niet wat als dit nu eindelijk na al die jaren van vermoedens... Uh, wordt. Ja, u zegt, mijn familie had altijd al het gevoel... dat ze afgeluisterd bespioneerd werden? Nou, dat uh, had Margarita, dat had ik... en dat hadden mijn zakenrelaties... en uh, ook mijn familie in jouw enthousiast. Ja, en waarom is het dan ook enerzijds een stukje beter voor u? Nou, ik ben blij met de aandacht ervoor. En uh, er is zoveel uh, allemaal achter de schermen uh, uh, uh, uh, al gebeurd... wat, wat nooit het, uh, het mediadaglicht ziet... Uh, de heer Wester is daar uh, ook uh, van op de hoogte. En uh, dat het uh, nu eindelijk zo naar buiten komt, uh, dat is uh, ja, erg fijn. Ik heb uh, de hele ochtend uh, contact gehad met de auteur en die verzekerde mij... Uh, van het artikel uh, dat, uh, in de Groene Amsterdam, bedoelt u? Ja, dat is juist. Ja. Ja. En die verzekerde mij dat uh, de Groene in haar uh, aanstaande kerstnummer uh, met nog meer uh, dergelijke ontvullingen en belichtingen zullen komen... Dus ik ben zeer benieuwd wat, wat, wat daar dan weer uitkomt. Maar laten we ons concentreren wat er nu uh, naar buiten gekomen is. En uh, ja, ik denk dat ik toch recht uh, kan zeggen... dat ik enige expertise heb omtrent uh, de gedragingen van de AIVD en de DKDW. En ik kan u beloven dat de gedragingen zich niet meer uh, beperken... Uh, tot het verkrijgen van persoonsgegevens. Uh, die hadden ze allang van mij... Uh, immers uh, de Rijksrecherche heeft uh, strafbare feiten gepleegd... Uh, toen ze mijn sociale dienstdossier hebben gelicht. Nou, daarin stond ook al wie mijn vader, moeder en mijn zusjes waren. Mm. Maar dit strekt veel verder. Yeah. En ik wil ook inderdaad in memorie brengen... de heer Wester heeft dat zojuist ook even aangegeven... dat uh, mijn moeder in 2006 uh, op instigatie van een onder onze... van de Amsterdamse degen Germ Kemper en de hoofdofficier van Amsterdam... de geheime recherche aan haar deur heeft gehad. En die heeft zich toen op 73-jarige leeftijd... Uh, toen zij probeerde met kracht uh, haar woning binnen te dringen, meneer... Uh, ja, uh, want er was een vals opsporings- en aanhoudingsbevel afgegeven... Mm. hetgeen de NOS en de Wereldomroep overigens wereldkundig nog hadden gemaakt ook... die heeft toen met haar hele gewicht tegen de eigen voordeur moeten duwen... om deze mensen buiten de deur te houden. Nou, dat is nogal een traumatische ervaring geweest... Uh, zeker voor iemand die uh, uh, in de oorlog ook uh, haar vader... tot twee keer toe weggesleept heeft gezien door de Gestapo. Mm. Mm. En later, en dat uh, wil ik ook niet onthouden, uh, hebben dezelfde geheime agenten, notabene met revolvers... het huis van mijn, uh, een van mijn zusjes proberen binnen te dringen... waar op dat moment kleine kinderen aanwezig waren. En dat zou dan weer het uh, verband hebben gehad met een krankzinnige aantijging... dat ik een aanslag op de koning van Spanje zou beramen... Nou oh ja, u ziet, ja, de gekte ten top. En ik ben erg blij dat er nu toch media is geweest die het aandurven om dit nu maar eens naar buiten te brengen. Nee dat er een komt. Frits, kan je deze voorvallen bevestigen? Heb je ja, daar ik, vaker over gehoord? Ik, ik heb er van horen praten. Ik heb uh, Edwin erover Zuiden bij dezelfde Zelf een aantal keren over gehoord. Kijk, het moeilijk was met dit dossier, uh, je moet bewijzen hebben. Je moet uh, stukken hebben, documenten, dat heb ik ook vaak tegen hem gezegd. Ik kan alleen iets doen, uh, wij als journalisten in het algemeen, als wij dingen kunnen bewijzen. En dat is heel lastig om hier de vingers achter te krijgen. En daarom is het denk ik ook heel goed dat de Tweede Kamer dat nu voeren gaat doen. Uh, want al die antwoorden die de Tweede Kamer de afgelopen tijd gekregen heeft, die waren verhullend, die waren verzwijgend en Iedere keer werd er een beeld opgeroepen van... ja, deze man die deugt niet. En, nou, misschien is dat allemaal zo, dat weet ik niet. Ik denk van niet, maar... Uh, ik, ik hoor een geluid uit ja, mee van Ik denk van niet, maar <olis Wolverine> dit het moet maar eens een keertje duidelijk worden. Okay. En eh, de politiek heeft recht op de duidelijkheid. En vooral de heer van Rogen yeah. heeft zelf recht op de duidelijkheid. Die man moet ook een keertje verder met zijn leven. anders blijft dit maar slepen. Maar Fred, uh, je zei net van, ja, de fam de, iedere familie heeft wel eens een, familie, een nieuw familielid... waarvan hij denkt, nou, liever niet... Wat was nou de reden uh, om, om hem buiten de familie te houden? Wat zit hier allemaal achter? Kan ik niet helemaal beoordelen, maar ik, misschien dat uh, Droy van Zuiderwijn... dingen weet via zijn vader van prins Bernhard. Uh, nou, ik heb destijds wel dossiers en allerlei dingen gezien. Uh, nou, hij weet daar heel veel van, kan ik je verzekeren. Uh, wat van er allemaal prins van, Bernhard? Van prins Bernhard, ja. wat er gebeurd is. Nou ja, daar zit misschien oud, zeer oud vuur. Ik weet het allemaal niet, uh, maar het moet maar eens een keertje duidelijk worden. Want nogmaals, wat je ook van iemand vindt, als persoon, als mensen die erbij komt... het kan niet zo zijn dat uh, de ene burger, en dat is prins Bernhard in dat geval gewoon geweest... Uh, als het waar allemaal is, de AIVD de, de en de BVD... op iemand afstuurt met, het, met woorden van... dit projectiel moet onschadelijk worden gemaakt. Nou, dit moet maar eens een keertje helder worden, zegt de politiek. En uh, nou, ik ben dat eigenlijk met die politici heel ik, erg eens. Ja, maandag is dat debat. Je kan ook zeggen... het is toch wel normaal dat leden die tot het koninklijk huis toetreden... even flink worden doorgelicht. Oh, dat, dat, dat, dat zei ik zojuist ook. Dat is heel normaal om daar eens even naar te kijken. Maar dat hoeft natuurlijk niet oh, te betekenen dat, op inspringen, als dat... mag Meneer, uh, meneer Rooij van Zuiderwein, gaat u gang. Ja, daar wou ik eventjes op inspringen. Dat is een, een, een, een, een vaak uh, georganiseerd... Op de vraag, maar nu moet je je toch werkelijk voorstellen dat uh, mijn uh, gehele familie, en dat betekent mijn vader, mijn oom Charles, mijn oom Jan, mijn oom Jacques, uh, mijn moeder en mijn zusje Daphne, al lang en breed, en dan heb ik het nog niet eens over andere voorvaderen, bij de familie bekend waren. En uh, wel meer dan dat, want mijn vader heeft nog allerlei andere spanddiensten voor Bernhard verricht. Mm. En als u uh, zoekt naar een reden, uh, waarom dit gebeurd is, dan zult u dat in het verleden moeten zoeken. En ik uh, heb samen met Marjorita toch vast uh, kunnen stellen... Uh, dat er ergens op een bepaald moment... want in het begin werd ik daar gewoon met open armen ontvangen. Dat is, het is ook zo'n fabeltje uh, dat dat uh, van meet af aan, uh, helemaal niet klikte. Daar is helemaal niets van aan. Maar uh, wij hebben toen kunnen constateren dat uh, uh, grootvader Bernhard... Uh, zich opeens realiseerde welke drooi van zuiden die voor zich had. Hmm. En zich toen ernstig is uh, gaan uh, afvragen. De verkeerde tak van de familie dacht, of zo dan? Uh, zeker niet de verkeerde. Ik zou zeggen de leidende. Ah. Maar <laughs> uh, uh, toch zich eens af gaan vragen in hoeverre ik daar enige kennis van had. Maar op dat moment had ik helemaal geen kennis nee. van, van allerlei zwarte zaken. U zegt er is in het verleden tussen die beiden. is tot mij gekomen. U zegt er is in het verleden tussen beide families iets voorgevallen waar ik nu het slachtoffer van ben. Nou, er is niks voorgevallen tussen de families... ...alswel dat er uh, ja, allerhande zaken zijn... ...die waarschijnlijk de daglicht niet goed kunnen verdragen... ...waar Bernard bang van was, dat mm. die uh, naar buiten zouden ja, komen. Zo maar manier, ik wist ja. daar op dat moment nee. helemaal niets van. Nee. Wat hoopt u van het debat van maandag? Wat hoopt u dat er gebeurt? Ik kan helemaal niets zeggen. Ik ben alleen maar blij met de aandacht... ...en ik ga rustig afwachten wat hier nu uit voortgroeit. Maar uh, dit is nu uh, uh, uh, de zoveelste... Uh, uh, uh, uh, ja, bevestiging en bewijs die geleverd wordt. Want laten we niet vergeten, uh, meneer Wester zei van ja, het is soms moeilijk uh, als er geen bewijs is. Maar ik heb toch goed begrepen van de Groene Amsterdammer. Ik heb hem zelf niet in handen. Ik heb ook geen internet hier. Dus ik kan ook niet kijken. Maar dat daar toch ook een document is afgedrukt... wat Klopt. er niet om liefst. Ja, er is, een, er is een document inderdaad bij afgedrukt. Ja. Frit, wat nou verwacht ja. jij van maandag? Verwacht die. jij dat het gaat kantelen, het beeld? Uh, uh, nou, dat beeld uh, is al aan het kantelen... in het voordeel van de Roy van Zuiderwijn. En uh, ja, als er wat meer openheid komt... kan het zijn, alle openheid... Uh, Kamerleden gaan erom vragen. Van Raak gaat erom vragen van de SP. Die vindt dat de uh, deksel echt een keer van die doofpot af moet. Uh, Alexander Pechtot is nu bezig met uh, heel gedetailleerde vragen... die hij nog voor het debat schriftelijk beantwoord wil hebben... van de premier. Ja, dan kan er misschien eindelijk een keer dit boek gesloten worden. Want zoals ik destijds een keer tegen een oud-minister zei, dat was in een vrij ontspannen omgeving, toen zei ik, ik kan niet anders denken dan deze man is gepiepeld. Toen dus zei die oud-minister tegen mij, die het allemaal heeft meegemaakt, natuurlijk is deze man gepiepeld, want hij heeft één fout gemaakt. Hij heeft het opgenomen tegen de koninklijke familie, en dat verlies je altijd. Dat wist van Older Barneveld al. Kortom, eh, hier zit denk ik wel een, wel een heel van. groot verhaal achter. En in die strijd ben ik ten onder gegaan. Mag ik het zo stellen? Oké. Okay. Edwin de uit de wijn en uh, Frits Westen, dank voor dit moment. Graag gedaan. Graag gedaan. Goedemiddag. Wij gaan luisteren naar muziek. Hij was de leadzanger van Ten Sharp. De band die een enorme hit had met You. Nu heeft hij een solo cd met de titel Driftwood. Marcel Kaptein, van harte welkom hier. Ik ben pijnlijk ben. Ja, wij ook. En ik eens wat nieuwe geluiden laten horen, niet altijd you. Uh, niet altijd you. Bestaat Ten Sharp nog of is het helemaal? Ja, bestaan nog wel. En, uh, maar dat is meer met de gratie van uh, afleveringen die gaan over uh, hits uit de jaren negentig of. Love songs, dat soort dingen. Dan worden we uitgenodigd op televisie en zowel uh, buitenland als hier in Nederland nog. Ja, Oké, okay. maar jij wil verder met nieuw geluid. Wat gaan jullie spelen van het nieuwe album? We gaan van het nieuwe album Driftwood het nummer Hands of Time. Spelen, Ga je spelen. Uw permissie. of 10. Rich and full, though the ups and downs, we just might end up a fool. Oh, why don't we try to wear our pride up on our sleeve? Pray with me, come on, pray with me, pray with me, pray with me, oh, we're all strangers to each other. We can go for more and more, but we can't hold back the hands of time. know now all that we are oh people don't you know all that we are is pride and longing Kapitein met de Hands of Time. We horen jullie straks opnieuw. Dankjewel. Verantwoord ondernemen. Dat leidt tot verantwoorde producten, maar ook tot verwarring over de jaren heen is er meer aandacht gekomen voor de eerlijke handel. Eerlijke koffie hadden we. Nee, ik heb er wel eens van gehoord naar nou, bloemen niet. Ik heb er wel eens van gehoord met koffie. Ik wist niet meer. Maar opeens is er iets nieuws. Een eerlijke bloem. Ik wist niet meer helemaal. Zijn er ook oneerlijke bloemen? Nee, ik mis het niet meer. In Nederlandse champignonkwekerijen zouden Oost-Europese arbeiders worden uitgebuit. En vertel ons niks over eerlijke chocola. Ik wist het echt niet meer. Nee, dat denk je ook niet. Want je loopt op de supermarkt en je denkt, nou ja, wat, het, wat, kan, wat kan daar nou crimineel aan zijn? Of was het iets met, diertjes? Ja, het was iets met diertjes. Dan is kern toch gewoon een gevaarlijk product en je zou denken van niet, maar er zit de hele wereld achter. Ik wist echt. moet geloven als ik zeg dat je niet meer wist, dat dat in Nederland dat dat zich afspeelt. Mm. Soms wie je ook vraagt, soms weet je niet meer. in mijn verloop. Jarenlang directeur van Wordchild. Nu heb jij een boek geschreven. Uh, Verbeter de wereld. Begin een bedrijf. Hoe social enterprises winst voor iedereen creëren. Klinkt heel mooi. Wat is een social enterprise? Een social enterprise is een onderneming die primair een maatschappelijk probleem wil oplossen. Dus eigenlijk de wereld beter wil maken, maar dat doet in een ander model dan wij gewend zijn. Niet in een goede doelenmodel, maar dat doet door een bedrijf te beginnen. En daarmee winst voor iedereen te creëren. Ja, Maar ook wel winst voor zichzelf maken? Absoluut. Als je als bedrijf geen winst kan maken, kun je geen continuïteit creëren. En dan ga je in slechte jaren ten onder. De vraag is, wat doe je met die winst? Mm -hmm. En op het moment dat je die winst voor het allergrootste deel herinvesteert in je sociale missie. En probeert je impact te vergroten dan is dat een hele gezonde manier van winst maken. Dan kan je zorgen dat alle partijen, niet alleen die ondernemer... maar ook al iedereen in de keten en de medewerkers profiteren van die ja. winst. En met name de maatschappij. En moet ik dan vooral denken aan iemand als Bill Gates... die bijvoorbeeld een groot deel van zijn winst besteedt... aan het bestrijden van armoede en van ziektes in Afrika? Of, of nee, ik dat... vind Bill Gates een filantroop. En filantroop. In, in zijn bedrijf, en hij heeft heel veel geld verdiend met het bedrijf... en dat geld geeft hij heel goed uit... Maar zijn bedrijf is geen social enterprise. Zijn bedrijf is een commerciële onderneming waar hij heel geld mee heeft verdiend. En dat stopt hij in goede doelen. En Goede doelen zijn heel belangrijk, die hebben we ook altijd nodig. Maar dit is een ander model wat ernaast staat. En wat op een andere manier maatschappelijke problemen oplost... met als voordeel dat het eh, zelfredzame modellen zijn... onafhankelijk van geefgeld. En daardoor ja. vaak ook een duurzame oplossing kunnen creëren. Antonie, je zit voortdurend te knikken tot, ja. tot nu toe. Ja, ik ben het er ook heel erg mee eens... Um, ik weet niet of de microfoon het doet. Nee, hij uh, is Ja, um, ja de, dat is het. Ja, um, Sterker nog, je hebt eigenlijk juist meer social enterprises nodig... en minder bedrijven die heel veel geld verdienen... eigenlijk over de rug van anderen. Want dat doet Microsoft eigenlijk op heel veel verschillende niveaus. Eigenlijk is social enterprise dé manier om het te doen. En dan is maar dat het is leuk dat je het zegt. Maar ik wil eerst nog even weten wat voor bedrijf ik dan maar moet denken. Want dat antwoord hebben we nog niet gekregen, Willem. Geef eens wat voorbeelden. Wat voorbeelden, ja. Ik kan hele bekende voorbeelden geven. Ja, onbekende voorbeelden. Heel bekend voorbeeld. Wat net in het introotje ook. is Een voorbeeld als Tony Chocoloni. Een chocoladerepen die ze maken. Die niet bedoeld zijn om lekkerder chocolade... In de winkels te leggen, maar om, een, om de keten te verbeteren, om te zorgen dat er geen kindslaven in zitten en boeren een eerlijke prijs krijgen. Maar, is maar je kan het heel ook lekker, hebben: hoor. het is ook heel lekker natuurlijk. Ja. Als een sociale onderneming geen goed product of dienst maakt, dan redden ze het nooit. Maar je kan ook denken aan een onderneming zoals Taxi Electric, die Elektrische taxi's in Amsterdam rijden met voor schonere lucht te creëren. We hebben de meest vervuilde lucht van Nederland in Amsterdam. En de chauffeurs zijn allemaal herintredende 50-plussers. Dus hoe krijgen we mensen aan het werk die niet meer aan een baan komen? Dus het combineren van, van het willen bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen die weinig kansen geven en een schoner milieu. En, er, en dan een bedrijf oprichten die aan beide kan bijdragen. Ja, dus dat zijn allemaal voorbeelden. En wat voor, voor een ja, kenmerker moet een, een, zo'n ondernemer hebben? Moet het een heel goed mens zijn? Of uh, waar moeten we nou, aan we, denken? Kijk, ik denk dat die ondernemers, ik noem ze altijd voor de grap koppige gekken, want ze proberen iets te doen wat in principe door de maatschappij niet erg wordt geaccepteerd. Want, nee, als je want je die ondernemer wil graag dat je heel veel geld verdienen. On bij ondernemers verwachten wij dat ze veel geld verdienen ja. en niet dat ze de wereld willen verbeteren. En ik heb het ook meestal niet makkelijk, want heel veel van deze ondernemers proberen een product of een dienst naar de markt te brengen waar de markt nog helemaal niet klaar voor is. Nee. Ze beginnen te ondernemen vanuit het waarom. Ze willen iets oplossen een probleem en dan maken ze een product of een dienst. Maar wij als consumenten zijn er lang niet altijd mee bezig dat wat we eten ongezond is of dat mensen uit Gebouwd worden in de keten. Dus je brengt niet een, een soort chips op de markt waar je al van weet uit marktonderzoek dat iedereen dat lekker vindt en zal gaan kopen. Ik zou zeer een beetje nog vero veroveren. Dus je moet die markt nog veroveren. Dus je moet heel eigenzinnig zijn. Je moet ontzettend eigenzinnig zijn. Je moet ontzettend veel mensen meekrijgen. En Je moet enorm ondernemerstalent hebben, want idealen zijn niet genoeg hierin. Het gaat ook echt om ondernemerstalent. te zorgt dat je een gezonde onderneming creëert. Maar uiteindelijk is het effect daarvan vaak veel groter dan je onderneming zelf. Alleen het effect is bedoeld om, om consumenten voor te lichten, maar ook te zorgen dat grote commerciële bedrijven jouw model gaan. Overnemen. Want het gaat deze ondernemingen zelden om zelf de grootste te worden. Het gaat ze erom te zorgen dat ze een markt veranderen, een keten veranderen, dat ze mentaliteit veranderen ja. en dat we naar een maatschappij gaan waar we wat eerlijker voor anderen zijn en, en, en wat beter delen met elkaar. Ja. Theo, Theo Boer? Ja, is een social enterprise iets wat op het een of het moment ook weer stopt te bestaan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n bedrijf nou een hele mooie winsten maakt opeens en dat je zegt van nou, dit, wordt, dit loopt de spuigaten uit, noemen we je niet meer sociaal? Is er niet een vloeiende lijn tussen het een en het ander? Het kan voorkomen. In sommige gevallen, ik bedoel Ben Jerry's was ooit een social enterprise... Yep. en die zijn nu overgenomen naar Unilever... Um, dus je ziet ook dat sommige social enterprises... later in een commerciële onderneming verdwijnen. Maar ik denk dat wat ik een mooi voorbeeld vind... zijn ondernemingen die bijvoorbeeld een model bewijzen. Als je denkt aan een specialisteren die hoogbegaafd autisten inzetten in de software-testing. En ze bewijzen dat hoogbegaafd autisten veel beter zijn... in het testen van software dan iedere andere tester. Maar we hebben er wel 26.000 op de bank zitten in Nederland. En de bedoeling is niet dat we specialisteren... de grootste tester van Nederland wordt, Maar dat de, de, de, de gemeentes, de banken, de grote bedrijven in Nederland... Hun, hun testafdelingen gaan vullen met mensen die nu thuis zitten achter de geraniums en niet aan het werk komen. Dus, dus is... uiteindelijk gaat het de schaal zit hem vaak in ook het, de adaptie van het concept door anderen. Dus het is de bedoeling eigenlijk, zoveel mogelijk dat zoveel mogelijk gewone ondernemingen trekken krijgen van een social enterprise. Ja, dat die modellen die zullen zelf het risico niet nemen, die nek niet uitsteken om dit soort modellen te bewijzen. Die denken dat kost maar alleen maar geld. Maar als die sociale ondernemingen bewijzen dat het geen geld hoeft te kosten, dat het gezonde businessmodellen zijn die echt waarde creëren, dan. Zal dat overgenomen worden? Ik denk het, het, het meest bekende voorbeeld is uiteindelijk Mohammed Yunus met zijn Grameen Bank, die microfinance heeft ontwikkeld, microfinanciering. Die heeft 17 jaar nodig gehad om te bewijzen dat dat model uit kon, dat hij even kon worden. Mm -hmm. En nu is het een commerciële markt. Na, niet alle spelers in de microfinancieringsmarkt zijn sociaal. En er zitten hele commerciële jongens ja. in. Maar hij heeft gaat, het, het ga, model bewezen. Ja. Het gaat natuurlijk ook nog wel eens fout. Ik denk bijvoorbeeld aan de Rabobank, hè, een coöperatief bedrijf waar het altijd, waarvan we altijd dachten: ach, zo'n keurig bedrijf. Die doen allemaal niet die foute dingen die andere banken doen. Blijkt wel rood te zijn. En die... ja, een coöperatie is ook niet, is ook niet de altijd. Nou, het kan wel, maar een coöperatie is bezig met het belang van zijn leden. En de, als en niet je vanuit gaat, de het belang, heel, dat die leden dat er heel veel zijn, dat, dat het belang van een hele gemeenschap kan zijn, of een dorp, als iedereen aansluit is. Maar een coöperatie is niet vanzelfsprekend een sociale onderneming. Het kan wel, het gebeurt vaak, maar in heel veel gevallen kan in coöperaties dus ook het belang van de leden heel anders zijn dan het belang van de samenleving. Ja, dat is gebleken. Hoe doen we het in Nederland als het gaat op dit vlak? We lopen ongelooflijk achter. Oh, ja? Zijn, als je kijkt naar, naar de rest van Europa, maar ook naar andere landen in de wereld... Ja, we hebben hier een enorm sterke welvaartsstaat gehad. Dus wij vinden dat maatschappelijke problemen opgelost moeten worden door de overheid... En de goede doelen. En het ondernemerschap bij Nederland. Want ik denk, ik ben ontevreden over, over hoe mijn grootmoeder wordt opgevangen... In een, in een bejaardentehuis. En dan wordt er geklaagd. In plaats van denken, laat ik nou eens een nieuwe keten starten. Met opvang in kleinere uh, units. Met menselijkere maat. We zijn niet meer bezig met zelf oplossingen verzinnen. We, we klagen veel bij de overheid. Ik denk dat het ondernemerschap er terug in moet om Nederland een beetje hierin. Ik denk wel dat we heel goed hierin zijn. Want we zijn super maatschappelijk betrokken. We zijn best ondernemend. We doen het hoog in innovatielijstjes. Dus Nederland zou... Denk ik, hier een, een, een vliegende start kunnen maken. als we wat meer dat, ruimte creëren voor deze ondernemers. Zodat is het, het ook niet zo dat de overheid sneller kan werken? Als je het bijvoorbeeld hebt over uh, kleren die door kinderen gemaakt worden in de derde wereld. ja, die zou je toch het liefst gewoon willen verbieden. Dan ben je mee, ben je mee klaar. Ja, je zou, ik vind het nog steeds bizar dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. wat bedrijven zijn die geen schade doen. Dat, dat, dat, daar zijn we trots op. Maar voor wat soort maatschappelijk onverantwoord ondernemen. zou, wat mij betreft, de term zijn. Die bedrijven zou je op allerlei manieren. Uh, uh, uh, ja, daarvoor moeten nemen en shamen. En, en dat moeten verbieden. Want ik vind maatschappelijk verantwoord ondernemen... zou de norm moeten zijn. Als je geld verdient, moet je tijdens dat geld verdienen... geen schade doen aan mens of milieu. Ja. En uh, alleen wij uh, hebben daar wat andere uh, normen in ontwikkeld. Die afgelopen 40 jaar welvaart ging alleen maar om geld. En niet om wat we deden met onze leefomgeving. Maar jij verwacht uiteindelijk meer van die social enterprises... dan van de overheid? Ja, en ik denk dat de overheid in Nederland ook nog heel veel kan doen... om die social enterprises meer kansen te dat geven. Dat wel, die rol hebben ze wel. Die, nou, ja. Ze doen nog niks, we hebben ze niet nodig. De ondernemers kunnen het zonder overheid, maar het zou de boel wel kunnen versnellen. Voetbalhooligan Juri Kivitz schreef een boek over zijn ontmoetingen... met aardsrivalen in Nederland en daarbuiten. Een verbijsterend inkijkje in een wereld die de meeste mensen niet kennen. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Raymond Serré met het NOS Journaal premier Dombrovskis van Letland is met onmiddellijke ingang opgestapt. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de 54 doden die vielen toen het dak van een supermarkt vorige week instortte. Ik ben politiek verantwoordelijk en vind dat ik moet opstappen, zei hij op een persconferentie in de hoofdstad Riga. Door zijn besluit is de hele Letse regering gevallen. De Tweede Kamer wil uitleg van minister Kamp over de kans dat aarschokken door gaswinning in Groningen zwaarder kunnen zijn dan gedacht. Partijen reageren hiermee op een bericht dat de beving over een langere periode krachtiger kunnen worden tot zes op de schaal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 Dag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Willemijn Verloop. Zij schreef een boek over social enterprises. voetbal Jurie Kievits schreef ook een boek. Ethicus Theo Boer en Anthony Fountain, die gaat straks na drieën een appeltje schillen. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website dag.nu. In onze tafel zit de supporter van de harde kern van Feyenoord, Jurie Kivits. Dan wordt daar een boek op het veld. U hoorde waarschijnlijk een klap. Inspirerende geluiden? Ja, ik ben het wel gewend. Het meeste interview begint met een uh, schokkend beeld of uh, geluid. Gek, <laughs> hè? <laughs> ja. Vind het raar? Nee, maar het is niet alles waar het om draait. Vorig jaar ook al uitgelegd. Ja, want precies een jaar geleden was je hier ook. Toen had je ook een boek geschreven. Dat luistert naar de naam uh, Rotterdam Hooligan. Ja. Waarin je het leven van de hooligans eigenlijk van binnenuit beschrijft. Hè, zo kan ik het zeggen. Ja, het gaat hoofdzakelijk uh, over de groep van Feyenoord zelf. En uh, ja, mijn leven loopt daardoor heen eigenlijk. Ja, wat is een hooligan? Hoe, hoe definieer je het zelf? Ja, iemand die een stapje verder gaat voor, uh, voor de eer van zijn club en zijn stad. En uh, daar bereid is voor te vechten, als dat moet. Ja, een stapje verder dan? Dan een supporter misschien, die ook ver gaan. Maar uh, ja, wij gaan dat stapje verder. Dus. En welk stapje doen jullie wat een, een gewone supporter, zou ik maar even zeggen, niet doet? Ja, wij zijn bereid uh, geweld te gebruiken. Ja. Hoewel dat tegenwoordig uh, ernstig is teruggelopen. Tot jouw spijt of geluk? Nou, ja, het is zoals het is. Je, je, je went eraan, je pas je aan. Maar uh, de jaren 80 en 90 waren natuurlijk enorm heftig. Trokken de honderden hooligans het land door in de weekenden? En uh, ja, nu is het. Uh, nu, is het, nu, is het niet, nu is het niet veel meer. Nee, want je, je was hier een jaar geleden. Is er, heb je de afgelopen jaar. sinds je hier was. nog een keer flink huisgehouden? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Het kan gewoon een jaar rustig zijn. Ja, maar dat zeg ik. Uh, alles wordt enorm opgeblazen in dit land. Eén uh, incident wordt flink uitgemeten in de pers. Dat zie je wel. Als er iets gebeurt, dan. Uh, ja, staat heel Nederland op zijn achterste benen. Maar. Uh, Eigenlijk hebben ze het heel goed in de hand. En uh, gebeurt er niet zo gek veel meer. Nee, je hebt het jaar uh, goed gebruikt, want je hebt een nieuw boek geschreven. Ja. De mannen die vooraan staan. En daarin ben je in gesprek gegaan met de harde kern van andere clubs. Ja, klopt. Er staan elf clubs in. Waaronder Feyenoord. ik kom natuurlijk niet over nee. En uh, ja, die heb ik hun verhaal laten vertellen. Het zijn eigenlijk jongens die daar... Uh, de mannen die vooraan staan. Bij ja. de bewuste club. Ja. Waarom wilde je dat verhaal vertellen? Want je hebt je eigen verhaal verteld. <coughs> Ja, ik wou bij andere clubs ook een stem geven en te laten zien dat het eigenlijk overal wel hetzelfde is. Alleen de, de clubkleuren die ons hart inkleuren, die zijn anders. En voor de rest uh, ja, zijn er veel gemeenschappelijke vlakken natuurlijk. Ja, want voelt dat dan als uh, mensen met wie je, je verwant voelt of is het toch de vijand? Nou, het moment dat je zo'n interview afneemt en je rijdt daarheen in het weekend, dan uh, je gaat zitten, is er ook een bepaalde vorm van respect uh, naar elkaar toe. Rivaliteit is dan niet voelbaar. En, uh, echt ja, af, afwezig? Is gewoon gezellig? Het kan gezellig zijn. Kijk, De een is wat, uh, wat trotser als de andere. Maar ik ben ook wel een keer goed, goed dronken weggereden... om een uur s'nachts uh, na een uit de hand gelopen interview. Weggereden? <laughs> <laughs> nou ja, ik uh, liep maar rijden. Sorry. Ja. Oei, oei, oei. <laughs> uit de hand gelopen interview zeg je. Maar dat was, dat was echt gezellig. Je bent niet bij alle clubs geweest. Er zijn grenzen. Nou ja, dus, soms is de rivaliteit zo sterk dat het uh, niet mogelijk is. Voor welke clubs geldt dat? Nou, ik heb, uh, ik heb Twente benaderd. Die, uh, die waren uiteindelijk niet hoop gebeurd in het verleden. En, uh, nou ja, het zei zo. Uh, NAC leg ook niet zo lekker. Feyenoord en Nak. Uh, en natuurlijk de hoofdstad. de hoofdstad. Die heb ik niet gevraagd. maar Amsterdam. Uh, Ajax. Zeg het maar even. Ja, de hoofdstad, juist. <laughs> 20 <laughs> die, die heb je niet benaderd, zeg je? Nee, nee, want dat gaat dan een stapje te ver. Ik heb wel een hoofdstuk geschreven waarom. Maar zou je dat kunnen samenvatten voor ons? Waarom heb je Amsterdam uiteindelijk niet benaderd? Omdat ik niet één op één met, uh, met iemand van die club kan zitten. Wat gebeurt er dan? Nou, misschien in eerste instantie zou dat uh, rustig verlopen. Nou, naarmate het gesprek zou vorderen, dan uh, ja, zouden dingen naar boven kunnen komen die. Uh... Maar je zei net, bij die anderen was het best ontspannen. He? En als je dan praat over de liefde voor, voor hun club en. Dan ging Dat eigenlijk dat zou dan toch bij Ajax ook kunnen? Ik zeg de naam maar even. Nou ja, laat voorop staan. Kijk, uh, als je op, uh, in onze wereld kijkt, is dat ook een uh, topgroep, zoals wij noemen. Dus ik, ik kon ze ook niet helemaal overslaan. Nee, dus je hebt wel respect voor ze ook, op een bepaalde manier. Ja, respect en uh, erkenning voor elkaars kracht. Respect is uh, een groot woord. Maar uh, ja, dat, dat gaat gewoon niet. De, wij worden op een bepaalde manier opgevoed op Rotterdam-Zuid... Maar zou je, wat, wat, ga je dan iets raars doen? Of ga je in elkaar slaan? Of wat, wat, wat, wat gebeurt er dan? Ja, als wij tegenover elkaar gaan zitten... leggen we de rollenbollen waarschijnlijk binnen vijf minuten. Dus dan heb je weinig uh, tekst als je dan eruit de gaat. Nou, ja, wordt een kort nee. interview dan. Je ja. zegt het is gewoon niet zo effectief als ik dat zou doen. Nee, nee, nee maar dat is eens gelijk. Uh, dat is wederzijds. Ja, dat is wederzijds. En het is uh, wat ik zeg, uh, ik kon ze niet overslaan. Zoals, dit is een boek van, uh, van bijna alle topgroepen uit Nederland. Soms ook de wat kleinere groepen, maar... Daar horen we zeker tussen, maar het interview was gewoon niet mogelijk. Nee, Teelboer. Nou, rollenbollen klinkt natuurlijk heel leuk, maar dat gaat ze soms hard aan toe. Maar wat ik niet helemaal begrijp, u bent verschrikkelijk aardig iemand... en u, u houdt van voetbal, maar ik heb begrepen bij sport... sport is toch altijd een manier om op een juist hele bijzondere wijze... met elkaar rivaliteit te beleven op het veld. Dus ik snap niet, de sportgedachte, de, de sportgedachte is dat je elkaar op het veld verslaat... maar niet daarbuiten. buiten. Nee, maar de harde kern en, en het hooliganisme uh, treedt eigenlijk buiten de sport zelf. Het gaat ook om steden, om eer en uh, landjepik, is op veel, in veel gevallen. Maar dat heeft voor u ook wel weer de beperking dat het echt om Feyenoord moet gaan. Want anders zou je wel zeggen, we gaan niet namens Feyenoord, we gaan gewoon namens Rotterdam. Pakken we de trein naar 020 en dan gaan we daar gewoon ruiten inslaan. Maar dat doet u niet. Het is, het is een beperkte oorlog. Het is een uh, koude oorlog, zo kan je het wel noemen. Kijk, uh, we, leven, we leven in... Uh, 2013. En. Uh, ja. Justitie die, uh, die treedt verschrikkelijk hard op, natuurlijk. En je kan niet zomaar daarheen reizen. Ten eerste, als wij dat proberen, worden wij van de weg gehaald. En zou je het willen? Nee, ik heb nu niet die drang. Maar ik, ben, ik, ik, ben nu, ik begon op mijn 13. Ik ben nu 30. En. 30 uh, jaar, het lijkt jong, maar het zijn tropenjaren geweest. En. Uh, ja. Ik heb nu niet meer die drang die ik vroeger had. Als zoiets zou gebeuren, zou het spontaan gebeuren. En dan zou ik er ook niet voor weglopen. Maar. Ik ben ook bezig met Nee, want dan zou je de eer van je club beschamen als je zou weglopen. Uiteraard. Ik loop nooit weg. Nee. Maar ik ben ook bezig met een ander leven op te bouwen. En daarbij hoort niet meer uh, doelgericht reizen naar andere steden om nee. daar de boel te verbouwen. Hoewel dat bijna helemaal niet meer gebeurt, incidenteel. Nee. Maar uh, in deze tijd is, het, uh, is, is dat niet mogelijk. Maar zijn er momenten dat jij bij jezelf denkt van eigenlijk is het ook te gek... dat ik niet met iemand kan praten die van Ajax is. Die is toevallig ergens anders geboren. So what? Nou ja, wat ik zeg, to, toen ik echt uh, in mijn tiende jaren zat... toen, uh, toen wou ik niks met uh, die mensen te maken hebben. Toen werkte ik in de haven, dan kwamen de vrachtwagenchauffeurs met zo'n vaantje. En dan hielp ik ze gewoon niet. Maar uh, nu ik, snap ik dat de wereld niet zo in elkaar zit. En dat je, ik kan Geef die... jij je kinderen nog mee, dit? Want jij bent vader. Nou, ik leer mijn uh, zoon uh, een beetje lastig met die boeken in de kast. Maar ik probeer hem uh, te onthouden van uh, wat voor geweld dan ook. Maar ik leer hem wel zichzelf, uh, voor zichzelf op te komen. Maar je voetbal dan oorlog? In zijn opvoeding? Of kan voetbal ook voor vrede staan? En voor saamhorigheid? Ja, tijdens het EK. Misschien. Dat <laughs> Nederlands zelf <alvertal>. toch? <laughs> maar verder niet? Nou ja, ik, ik ga niet leren dat Ajax een leuke club is. En, nee, dat uh, hoeft ook niet. Maar je kan wel zeggen... Van, het zijn normale mensen en je kan normaal met ze praten. Ja, dat zal, ik, zal niet, ik zal hem niet de haat overbrengen. Maar wel de gezonde rivaliteit. Die elke Rotterdammer meekrijgt vanuit zijn wieg. Ja. Ja, gezonde rivaliteit. In het boek is het af en toe ongezonde rivaliteit. Ja, maar wat ik heb gedaan en wat ik doe... ga ik niet allemaal aan mijn zoon overdragen. Daar ben je dan toch niet zo trots op dat je zegt... dat moet het volgende geslacht ook weten? Nou, wat ik zeg, gezonde rivaliteit. Ik ga mijn zoon niet leren om te haten. Misschien is het uh, een gewetensvraag. Maar kent u iemand uit Amsterdam? Persoonlijk? Eh... Uh, Hoor maar die mevrouw links van me. In mijn verloop heet ze. Dus uh, sinds uh, een minuut of vijf. <laughs> en bevalt het een beetje? Ja, het gaat best. Oh, okay. Dat gaat nog we wel. Ja. Vorige week werd de kampioenschaal van Peck Zwolle uit hun stadion ontvreemd... door twee aanhangers van de Atrivaal Go Deagles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zwolle, waar is je schaal gebleven? Twee jongens hebben met een breekijzer de vitrinekast kapotgeslagen en de kampioenschaal meegenomen. Het is een ludieke actie. Ze hebben meerdere uitlatingen gedaan dat hun groot zijn en wij klein. We bewijzen nu voor de zoveelste keer dat het andersom is. 8 december treffen de clubs elkaar in de competitie. Wij gaan ook onbeschadigd terug. 8 december, niet eerder, geen enkele mogelijkheid. Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is bij een devenaar. Dit is nog wel grappig. Ja, ik vind het wel weer mooi, ja. ja. Maar als deze jongens tegenover elkaar staan... dan is het net zo ongezellig als, uh, als uh, Fijnland en Ajax. Het is, uh, het is ook een, uh, een pittige wedstrijd. Go en gezonde zijn rivalen. Ja, precies. Het zijn echt de, de vijanden van elkaar. Vijanden. Zoals je ja. nog een paar wedstrijden in Nederland hebt. Want doen jullie dit soort dingen ook bij Ajax Sport? Het is Ze hebben er aardig wat daar. Ja, dan zouden we een keer of uh, 25 op en neer kennen wel. <lacht> ja, vaker. Volgens mij hebben ze drie sterren, toch? Ja, nee, dat is, uh, dat is niet aan de orde. Nee, wat ik al zeg, wij kunnen daar niet zomaar komen. Wij worden ook gevolgd door de politie en door inlichtingendiensten. En uh, uh, die mogelijkheid is er gewoon niet. Nee. Het blijft een beetje dubbel. Aan de ene kant kan je erom lachen. en Aan de andere kant zeg je ook, als het weer gebeurt, ga ik gewoon weer meppen. Ja, maar wat je, je voorbeeld over, over die schaal... ja, t, t, t, tussen ons is het niet grappig meer. Tussen dat zit, Ajax en Feyenoord. Dat is niet, uh, er zit weinig humor in. En... Uh, maar ondanks dat gebeurt er niks. Het blijft stil. Omdat we allebei weten wat we op het spel zetten. en Ten koste van heel veel, veel maar niet ten koste van alles. Ja. Dus uh, ja, misschien niet dan. Dan maar niet. Dan maar niet. Alleen maar als, het, uh, als het zou gebeuren. Maar, ja. maar niet, niet, niet, niet, niet op zoek zeg maar, naar de, de confrontatie. De confrontatie. Nee. Deze week werd bekend dat veel agenten bedreigd worden. Ook privé. Jullie vochten, moet ik dan bijna zeggen. Ook regelmatig met de politie. Wat denk je als je dat hoort? Ja, ik, wat ik vind is, als jij, als jij kiest om timmerman te worden, kun je op je duim slaan. En als je kiest om agent te worden, dan kun je verwachten dat je je je verwachten dat je een steen aan je hoofd krijgt. Nee, maar privé hebben we het over, hè? Privé bedreigd. Ja. Dat vind ik niet normaal. Dat vind je niet normaal? Nee, nee, nee. daar heb ik me nooit schuldig aan gemaakt. En onze groep, grotendeels, neem ik aan ook niet. Nee, dus, dus daar neem je afstand van? Uiteraard. Uiteraard, ja, nee, ja, uiteraard, je doet wel meer dingen. We de gewone mensen zeggen dat moet je niet doen. Nee, maar privé is privé. Kijk, uh, ik zou het ook niet leuk kijken. Wij, wij hebben ook ons spelletje, voetbalholikus onderling. Maar gezinnen laat je met rust. Ja, behalve als er toevallig een kind ergens achter in de auto zit. Wordt ook beschreven in het boek. Ja. Kan een keer gebeuren. Zal ik, zal ik dat verder uitleggen? Voor dat, uh, ja. Uh, er was een jongen van ons uh, was doodgestoken. Uh, toen stonden wij te rouwen op die plek dag later. Toen reed die wagen langs. Uh, die spuugt op de kransen die wij neer hadden gelegd. En uh, die riep wat uit het raam. Wij zijn daar net, uh, die wagen kwam voor een rood te staan. Wij zijn daar naartoe gerend. En alle ruiten gingen eruit dat het kind achterin zat... wat ook beschreven staat in het boek. Dat uh, wisten wij op dat moment niet. Dat hebben wij achteraf geconstateerd. Dus het, het niet boek wordt het beschreven door iemand die zegt van... ja, ik zag het wel, maar het kon even niet anders. Het is gelijk gestopt toen, het kind, uh, toen we het kind zagen zitten, maar... Ja, je moet voorstellen, je vriend is doodgestoken die dag ervoor. Er rijdt wagen langs, wordt gespuugd op de kransen. Je zit voor emotie, voor haat. Het waren ook nog uh, mensen die uh, waarschijnlijk tot die uh, doelgroep behoorden. Die daar schuldig aan waren. Ja, op dat moment is dat gebeurd. We hebben verdriet en ja, woede hebben daar de overhand genomen. Maar ik denk niet uh, dat, wij, uh, dat wij zulke dingen doen doorgaans. Nee. Volgende boek, waar gaat dat over? Uh, ik zit te denken aan de oude gardes. Dus een beetje jouw leeftijd. <lacht> hey, bedankt. Nou, we gaan maar gewoon naar muziek uh, voordat het hier uit de hand loopt. Marza Kaptein, uh, jij maakt klompen, hè? Als werk. Ja, ja, ik maak klompen. En mijn collega Sander uh, Schuurman ook. Ja. We werken samen op uh, de klompenmaker, hè? De saanse schat. En daarnaast maak je mooie muziek. Wat, wat is het tweede nummer wat we gaan beluisteren? Het tweede nummer is... Nou, daar gaan we weer. Thicker Than Water. Nou, Dat ga je gang. Dat is mijn right. A wire. Behind the clouds an invisible choir But you know, I'll put by the hallelujah for voices And you got a million choices It's alright, it's alright It's alright, you see It's alright, now, now It's alright, yeah It's alright, you see Love is Love is thicker than water, thicker than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 buurtbewoners of instanties werd gemist. Agenten vonden de vrouw dood op bed. Daar lag ze al tien jaar. Het is niet normaal? Niemand die er even gemist of opgemerkt. Het is natuurlijk heel erg, het is heel erg sneu. Dat zoiets gebeurt hier in Nederland. Ja Theo, belangrijkste vraag is natuurlijk... Uh, ja, hoe kan dat? En moeten we het ons aantrekken? Ja, dit is eigenlijk iets. Uh, in het begin dacht ik met veel anderen van nou, ik ben totale morele paniek, eigenlijk over datgene wat kan gebeuren. Laten ga je er wat rustiger over nadenken. En denk je, ja, kijk, het, in zekere zin kan dit wel gebeuren. Hè? Dat, kijk, wat gebeurt er regelmatig is dat iemand een paar dagen dood in huis ligt? Dat, is, dat noemen we dan vervelend en zielig, maar dat is niet uitzonderlijk. Een paar weken daarvan zeg je, dat is schokkend. Uh, een paar maanden tot een jaar daarvan zeg je dat is verbijsterend. Maar het punt is dat als het meer dan een jaar wordt, dan weet ik niet of de nog, of we nog meer superlatieven hebben. Want eigenlijk, als iemand langer dan een jaar niet gemist wordt, door niemand gemist wordt, is die eigenlijk sociaal al dood. En of iemand nou één jaar dood is, of tien jaar, dat vind ik dan het verschil niet zo heel groot. Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Nou ja, het spreekt natuurlijk meer tot de verbeelding, die tien jaar. En het had natuurlijk ook 22 jaar kunnen zijn, als de gasleidingen in die straat niet hadden moeten vernieuwd worden. Hè? Nee. Ik nee. kan je ook zeggen dat het misschien ook de eigen keuze van die mevrouw is geweest om te leven als kluisenaar. En geen sociale contacten te hebben. En dat dat eigenlijk... ja dat dat nou eenmaal is een keuze die je kan maken... en dat dat ons niet zozeer te verwijten is als samenleving. Of gaat dat te ver? Ja, nou, daar wordt verschillend over gedacht. In elk geval kun je zeggen dat, uh, dat dat de schuldvraag totaal neerleggen bij de buurt of bij de dochter of bij de waterleidingbedrijven, wie dan ook. Dat deugt natuurlijk niet, want iemand kiest er zelf ook voor. Voor haar dood was zij ook al, lijden zij een totaal uh, uh, eenzaam bestaan. Dus dat is een eigen keuze geweest. Uh, waarvan je je dus moet afvragen of dat verwijtbaar is. Je kunt zeggen, als mensen ervoor kiezen om sociaal gesproken eigenlijk overleden te zijn, als ze dat willen, dan hebben we in Nederland tegenwoordig ook een hele discussie over het zelfgekozen levenseinde. En daarvan zeggen veel mensen ook, ja, dat moet iemand mogen als hij dat wil. Dan is er ook niemand die zegt, blijf leven hè, vanwege mij. Dus je zou dat bij deze vrouw ook kunnen zeggen, zij koos daarvoor. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat dat bij mij het gevoel van wrangheid toch niet wegneemt. Zeker als je bedenkt dat een deel van de problemen waarschijnlijk echt veroorzaakt werden door, uh, door overgegeven leed door anderen. Hè. Zij is getraumatiseerd in, uh, in de politionele acties in Indonesië. Dus uh, je kunt niet zeggen dat dit een, uh, een blije dame was die in alle vrijheid voor het nee, uh, koos. Nee, en Dan ligt er dus ook een verantwoordelijkheid bij de samenleving. Even hier aan tafel, Willemijn. Hoe heb jij het nieuws? gehoord? En had jij ook het gevoel dat, dat, dat wij als samenleving daar iets aan moesten doen? Of, ja, of ik vind ik... het onvoorstelbaar. Ik denk, als we het nou hebben over cohesie in wijken. Als iemand teruggetrokken leeft, oké, okay, maar als een, als een deur tien jaar lang dicht blijft en de gordijnen bewegen niet, dan ga je je toch afvragen wat daar gebeurt. Ik vind dat je daar in je buurt altijd alert op moet zijn. Maar kijk en daar moet kijk jij ook naar voordeuren bij jou in de buurt? Ja, ja. Ik kende mijn buurt uh, uh, heel goed wie daar wonen. En, en als mensen niet belastig willen worden, worden gevallen door de buren, prima. Maar als je echt niets ziet gebeuren, dan ga je toch goed met wat afvragen. Ik begrijp niet hoe zoiets zo lang kan voortduren. Hmm. Jori, kijk, en let je op je buren? Nee, ze letten meer op mij. Je... Ja. Nou, hoe zou dat nou toch komen? Ja. ja. ja. Uh, Theo, dus, dus wij hebben ook een verantwoordelijkheid in feite. Ja, ik wou er even aan toevoegen dat ik denk dat de verwijtbaarheid, die er natuurlijk ook aan de sociale kant wel zit... dat die verwijtbaarheid afneemt naarmate die jaren weer verstrijken. Kijk, in het begin zou je kunnen zeggen... Uh, dan heeft uh, misschien de dochter, maar dat denk ik overigens niet hoor... maar de buren en de, de groentemanden, die hebben een verantwoordelijkheid. Maar naarmate dat verder gaat, is het zo dat mensen... buren overlijden of gaan verhuizen, hè, uh, er komen studenten wonen... dus op een gegeven moment weet niemand meer dat die vrouw überhaupt bestaan heeft... Dus dan kun je ook steeds minder spreken... in termen van een soort collectieve schuld. Hm. Want ik weet, er zijn wel meer huizen waarvan ik niet weet... of, of daar of mensen iemand wonen. woont. Ja. Uh, maar ik denk dus dat het begint fout ligt eigenlijk... bij de mensen die haar wel kenden. In zo'n eerste anderhal, een 1,5 jaar... dat mensen zeggen, wat is er nou gebeurd? Uh, maar... Ik denk dat wij er niet aan ontkomen om ook te moeten zeggen... dit soort dingen gebeuren. He, the shit happens. Ik heb ook wel mensen horen zeggen... van: nou, we leven in een maatschappij waarin de, de sociale media... een hele grote rol spelen. Waarin we een grote schaalvergroting hebben. Dit soort gevallen zullen altijd gebeuren. En We moeten er ook niet te dramatisch over zijn. De vraag is of dit een symptoom is van iets, iets veel, veel ergers. Nou, wat denk je? Um, ik durf daar niet direct ja op te zeggen. Ik zie wel ontzettend veel eenzaamheid. Maar um, ik, voordat we dat concluderen, denk ik dat we. Ik, ik, ik vind dat dit geval ook een voorwerp moet zijn van onderzoek. Ik zou daar zeer sterk voor willen pleiten dat we gaan uitzoeken. He, wat nou de oorzaak kan zijn van dit soort dingen. Dus niet op basis van dit geval alleen zeggen dat het met Nederland zo slecht voorstaat. Nee, nee daar is meer onderzoek van Tot slot, er komt ook een begrafenis. Kunnen we daar nog iets doen? Ja, dat vind ik een beetje wrang. Want er wordt het AD-kopte dus dat er een waardige afscheid voor deze mevrouw wordt gepland. Nou, daar kan haar dochter uiteraard bij zijn. Waar ook duidelijk van is dat die dochter wel contact wilde... maar steeds uh, hè, werd, werd weggestuurd. Maar dat daar vervolgens ook buurtbewoners bij komen... vind ik toch wel een beetje lastig. Omdat niemand haar ooit heeft ontmoet. En ik vraag me dan wel een beetje af... is dat dan nog wel een waardig afscheid? Ik heb in een tweet gezegd... misschien moet zo'n afscheid dan op zijn minst ook een element van publieke biecht hebben. Dat mensen daar ook kunnen zeggen... dat het het spijt dat het überhaupt gebeurd is, want anders lijkt het mij niet waardig. Oké. Okay. Dankjewel, Theo. De LOI bestaat 90 jaar, de onderwijsinstelling die op een moderne manier het verheffen van het volk nog steeds als doel heeft. En daar gaan we na drie uur over praten. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Verkeersrufters moeten een celstraf kunnen krijgen. Het zijn vaak slotneuzen die keihard rijden en ik erger me dood. Het zijn meestal de groep die het makkelijk kunnen betalen en de groep die hoort bij de kale kippen. Laat ze opnieuw een rijexamen afnemen, bij herhaling voor goed intrekken en de auto ook in beslag nemen. Het nieuws van de dag, een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het probleem in dit land is de kleine groep die steeds weer de dans ontspringt. En uw mening die telt. Ik rij 100.000 kilometer per jaar, waar kan ik mijn rijbewijs in leveren? Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zeg even onder ons hè, mijn echtgenoot weet van niks.